Aai, Nieuw bestelauto? Ja, klopt. Ik heb mijn oude ingeruimd. Zo. Een Mercedes-Benz Vito? De zaken gaan zeker goed. Ah. Waarom een Vito? Oh, dat is simpel. Hij is compleet, betrouwbaar, veilig.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 Kijk, topsport is eigenlijk heel simpel. Ben je topspits dan zit je bij Liverpool. Als kunstschaatser zit je qua populariteit goed dit seizoen. En als je tijdens je eerste keer in het Nederlands elftal scoort, zit je op rozen. Maar als je boven de 30 bent, zit je al snel op de bank. En het spreekt voor zich dat als je ICT'er bent, dan zit je bij Society. Wil je meer weten over een baan bij Society? Kijk dan op werkenbijsociety.nl. Van de kant, van de berg de kant. Oh, oh, oh, heel jammer. Het ging zo goed. Het vergt ook wel heel veel van het mechaniek, dat lange rechte stuk. Hij schudt zijn hoofd, vorige week ook op pech is wonnen. Maar ja, dit soort dingen gebeuren, ook op de afsluitdijk. U rijdt in uw woonplaats, maar ook door heel Nederland. Dan is het goed te weten dat u met Wegenwacht Nederland Service... de beste hulp bij pech krijgt. Van uw voordeur tot in heel Nederland. Wegenwacht, hebben we u ooit laten staan? Het aantal vrouwen met een topfunctie in het Nederlandse bedrijfsleven... mag nooit meer dan 6,5 bedragen. Men vindt dit ruim voldoende. Men, Maatschappelijk Evenwicht Nederland. Steun ons. Kijk op men.nl en help ons naar het Binnenhof. Wegenwacht Nederlands service. De beste hulp bij pech in heel Nederland en in uw woonplaats voor 69,50 per jaar. Neem nu Wegenwacht Nederlands service voor 2007 en krijgt u de rest van dit jaar gratis. Kijk op awb.nl.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 Bij de volgende toon is het... Tijd voor weer een Hyundai Happy Hours-aanbieding. Koopt u tussen 2 en 4 uur een nieuwe Hyundai... dan is deze inclusief punt Radio CD MP3-speler met navigatiesysteem. Elke 2 uur een andere Hyundai Happy Hours-aanbieding... en een actievoordeel tot ruim 6.000 euro. Kijk voor de aanbieding die bij u past op Hyundai.nl. Queen voor maar 25 euro. Van de makers van King.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 and be healed. Rock and roll. All the small things en Blink One twee vrienden 10 minuten over zich. <telling> ah, nou hij was even een weekje weg. Wij zaten in uh, Paris, maar dan is hij weer hoor. Monsieur, et Le le blanc, le fromage, Ja, je zou in het Frans kunnen zeggen, dan heb je 'ekdom e maar maar In Nederlands is het gewoon 'ekdom Zo is het. Zeg, croissantje gehad, was het gezellig en wat leuk dat je er weer bent, Gerard. Hey baby. Let me show you my croissant, monsieur. Nou, wie zit er zo meteen weer gezellig aan? Hun croissantjes, dat zijn... <laughs> oh, maar weet je waar ik echt heel erg naar uitkijk? Dat zijn de gasten van vandaag. Wil jij ze eventjes introduceren, lieve? Nou, het zijn twee mensen waar wij allemaal mee zijn opgegroeid. En je kunt ze eigenlijk niet... Uh, je, kunt, je kan niet omheen. Weet je, je hebt Basie en Adria, je hebt Gert en nie, je hebt Bert en Ernie. Maar daar heb je ook nog trouwens. Zo is het. En die laatste... Nou ja, één de laatste eigenlijk. Bert en Ernie? Die hier? zijn vanavond in de studio. Hier? In de studio. Vanavond? Ja, Bert en, Bert en fucking Ernie zou ik willen zeggen. Dat, van, hier? Hier in extra weekend vanavond Bert en Ernie. toch als de enige echte. En ik heb dit aan. Ja, dat is een beetje jammer. Shit. Maar hey. het kleedt wel lekker af. Even één ding, hè? Ja. Het is Weekend! Yeah. But you're going home <laughs> alone, aren't you? Cause Aan die hand. Een pink, hè? Nou, nou. Uh, ik had de uit hond. woorden uit mijn hond. zei ik dat nou hè? <lacht> <lacht> <lacht> no, <lacht> boef! Nou, inderdaad, je had de woorden uit mijn hond. <lacht> <lacht> you and your hond tonight. Van Pink, het is uh, kwart over zeven. Dat is ook, is ook heel grappig trouwens. want De plaat gaat over iemand die dan uh, moet masturberen omdat zij ja. gezin heeft. En een you and your hond, dat is natuurlijk ook een optie. Ja. En dan wordt er op stilgestaan. Geef me even een stukje omlopen. Ja. Hè? <lacht> nou. Hallo! Nou, precies. Hè. Goedenavond, lieve mensen. Het is weer weekend. En daar zijn we weer. Extra weekend tot een uurtje of tien. Met inderdaad, en ik vind dat toch wel even wat, hoor. Hè. Het is een dingetje nu, Bert hè? en Ernie zijn oh, gewoon hier. Oh, te gek, man. Ik ben, ik ben zenuwachtig. Ze komen straks, hè? Ik heb vandaag uh, nog even wat uh, Bert en Ernie gekocht... die ik natuurlijk al lang had... maar ik wil toch een wat mooier boekje laten signeren door ze. Dus, uh... Ja, echt met handtekening ook? Ja, zo? ja absoluut. wil ik echt hebben. Gaan we ook, zullen we ook een eerlijke vragen stellen aan ze? Zo? Ja, want ik, ik denk dat de één vraag is die heel Nederland bezighoudt... als het aankomt. Komt op Bert en Ernie. Ja. Wat zijn ze nou van elkaar? Ja, nou precies. Zijn het vrienden, zijn het uh, lovers, broertjes? Zijn het broertjes en zo? Maar weet je, het leuke is ook namelijk dat wij hebben uh, op de een of andere manier ook allemaal we, liedjes hebben. Ze hebben zoveel liedjes gemaakt. Ja, maar wie is er ook niet opgegroeid met zijn OP vroeger? Nou, hier. Over de hond gesproken, hè? Nou, hier. You and your hond tonight. Ik ben mijn lieve hondje kwijt. is toch leuk, dit? Dat dit. Ik mis hem al een hele tijd. Triesta dit. Hij is zo aardig en zo trouw. Waar is mijn lieve hondje nou? Ah, daar is die. Wacht even. Ja, maar... <laughs> Nou. Aflasie, niet lekker, niet lekker. Nee, straks uh, wordt het erg leuk, want dan gaan we ze begroeten. Dus dat zit. Oh, we zitten midden in de inhoud Oh, is het natuurlijk. nou al? Ja, ja ik moet ook even mijn excuses aanbieden. Mocht ik af en toe wat afwezig overkomen, ik zit w midden in het, uh, het rap Radio Pop de wat je nu ook op de site kan spelen. En uh, ik oh. moet en zal die high score weer terughalen. Dus als ik af en toe. als jij zit te zwaaien en van. Hallo, attentie, we zijn in de uitzending. Dan ben nee, ik daar. Ja, is even dat mee leuk. Bezig. leuk. Dus een lekker afgeleid en dus zo, lekker betrokken bij het programma ook. Fijn niet. Dus ik heb hem gewonnen, maar ook weer niet, want jij nu gewoon heftig op internet zit je alle ja, dingen. Ja, maar dit, dit is een andere. Jij hebt het echte DJ er wel gewonnen. Dat hebben we gisternacht nog kunnen zien op tv en Sirius TV. Dat je inderdaad gewoon letterlijk aan de voet van de Notre Dame Olé. Notre Dame. Ja. Gewoon uh, eventjes uh, gewonnen hebt. Van uh, Corny. Ja, dat was wel even wat, hè? Die ja. gaat ook echt met de status de benen weg tegenwoordig. Ja, ik vond, he, hem, met hem, snel weg, ik vond ja. hem net heel snel weglopen. Dat moet je niet meer. Jammer is dat. Hebben waar zulke goede vrienden. Hè? Ja, dat he? komt nooit meer goed, ben ik. Het komt kom. nooit meer goed. Hey, uh, Inhoudsopgave, hè? Oh ja, wat zit er nog meer in dit programma tot nu? Nou, we hebben natuurlijk zo meteen weer uh, een nieuwe aflevering... van het legendarische radio-item... The Voice Lift! Met daarin kans op Bert en Ernie poppen. Ik denk, we pakken ook even goed uit. Ja, Bert en Ernie poppen? Ja, je moet weten, Gerard... kijk, jij vertegenwoordigt hier de algemene... maar ik uh, de Nederlandse. Ah, de AVRO en de NPS. Ja. En uh, Bert en Ernie, het, het zijn gewoon collega's van me. Ik zie ze elke dag in de kantine. Ja, natuurlijk NPS-collega's. Ja, dus uh, oh, dat vandaar. gaat gewoon voor een grote hoop, joh. Ja, vandaar da -oh. dat ze hier ook uh, gewoon ineens aanwezig konden zijn. Ja, want ze zijn natuurlijk uh, normaal gesproken best duur. Maar nu valt het gewoon onder nou, secundaire arbeidsplichten. Ik heb hier de prijslijst. Weet je wat Bert kost een half uurtje? <laughs> een half uurtje met Bert, let op. Het is 10.000 euro. Yay! Voor een half uur heb je Bert. Maar dan krijg je wel met met, met act, hè? Ja, maar met, het act, met de duiven. Met de duiven, pas ja, op, hoor. Dan doen ze er banaan bij ook. <laughs> <Dat is 20. laughs> nee, die staat toch in het oor van Ernie? Oh ja, dat is waar. Tegen de krokodillen. Er zijn hier geen krokodillen. Nou, dat helpt er toch. Het wordt een hele, hele rare avond, ik weet het nu al. En uh, wat hebben we nog? Zullen we, oh ja, we hebben er straks natuurlijk ook nog... Uh, ja, dat zit er weer voor. Dat zit er dan eigenlijk weer voor. En, uh, maar ik moet eens ja, niet even uitleggen wat de voicelift ook alweer was. Oh ja, de voicelift, lieve luisteraar, is nog uh, uh, heel simpel gegeven. Ja. Ja, één op één communicatie dit, hè? Nee, heel goed. Ja. Uh, wij hebben de stem van een bekende Nederlander flink door de mangel gehaald. En uh, aan jou de taak om te ontrafelen wie dan wel? Ja. En dat is uh, onherkenbaar veranderd. Ja, het is echt moeilijk. Heel Ik heb nog moeilijk. niet gehoord hoe, hoe die van, uh, vanavond klinkt... maar uh, uh, resultaten in het verleden behaald... bieden zeker wel een garantie voor vanavond. Uh, het is over het algemeen best uh, lachen en, en lastig ook vooral. En lees van tevoren even de financiële bijsluiter als je ja, wil. Ja, want krijg je wel met de zeik mee. Het, ja, dat is helemaal niks. Daar zijn we niet opgekleed. En nou, dus laten we zo meteen eerst gaan wild prikken. Wat houden we er over in? Uh, nou. 09091336, hè? Kijk hoe de sfeer is en hoe je het weekend ingaat. En dit weekend... Nou... na. Nou. Oh. Find yeah. Ik heb vandaag pepernoten gekocht. Ja, en jij, voor alle duidelijkheid, lieve luisteraar. Michiel Veenstra, die uh, ergert zich kapot. Zo rond jullie. Want dan komen namelijk ja, de pepernoten in de markt. Niet. En jij bent van mening dat die dingen niet eerder gegeten mogen worden. dan de dag dat Sint-Nicolaas in het land aankomt. per ja. boot met zijn staf. Ja, en dat geldt ook voor uh, kerstbomen. die mogen pas na 6 december. Want wat je dan doet. als je uh, in dit geval dan vijf maanden lang pepernoten aan het eten bent. zij is niet meer bijzonder. Nee, er is heel veel lol vanaf van heel die Sinterklaasperiode. En dat ja. moet je weer een beetje terug zien te halen. Hoe want tof was het niet vroeger dat je inderdaad, vanavond echt zenuwachtig. Oh, morgen komt hij weer spannend en en moeilijk. En dat gevoel, dat gooi je helemaal weg als je het hele jaar door maar aan de pepernoten zit. Het leuke is nou, ik heb speciaal vanmorgen. heb ik chocolademelk gekocht. En zo'n. pepernoten, speculatieachtige. gevuld speculaas. Oh, dat is En dan ga ik ook naar de intocht zitten kijken. Dan ga ik naar de intog kijken. Ja, dat gaan we ook doen. En dan gaan we daarna naar het dorp en dan komt hij daar nog een keer. Nou, dat vind ik zo knap bij ons ook. Ja, bij helikopter heb ik. Nooit gesnapt. Nee, ik snap die man is overal. Echt dan, dan zag je. Nicolaas komt dit jaar aan in Middelburg. En een half uur later stond hij in Almelo. Ik vond het zo knap. Ja, maar hij kan alles, weet je. Het hele, volgens mij moet hij een politieke partij beginnen. Als er één iemand is die het fileprobleem kan oplossen, <laughs> dan lijkt het me. Sint Nicolaas. Zometeen deel 2 van de inloopopgaven. Weekend. Lekker suiker! Weer je! Extra weekend! Je ontdekt. De, de, de, de mega hit. Deze week. Ronnie Williams. De fm mega -heids.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 Down again. Why don't you let me be? You don't know what you're doing. Why do I feel so sure that turning your love lights down again? Do it again. Do it again. Do it again. Do it again. It again, keep on a job, you love life, did it again. Keep turning down, you love life, did it again. Keep turning down, you love life, did it again. Whatever you. Ik liep me eventjes, uh... hey, laat jij maar gaan. Hè? Ja, ik kreeg vandaag een mailtje. Jij. <laughs> ja. <laughs> dat is echt waar. We hebben ook gelijk een, een spoedvergadering belegd. Want dat kon zo niet langer doorgaan. Um, van iemand. Uh, ik, heb die, ik, ik heb een mail vol, maar natuurlijk. Even kijken. Dat was vanmiddag. Uh, van Rickert van den Eelaert En uh, die zegt: volgende single is She's Madonna, toch? Ja, dat hopen we wel, nou, hè? Nou, inderdaad, Wat hè? een goed nummer is dat, Poffidori toch? Pofferdorie, nou. We moeten we even nog ons plasje ophouden wat dat betreft, want die ja. uh, kunnen we niet wachten. Love Letters van Robbie Williams. En ja. uh, we zitten nog niet in de inhoudsopgave, want deel 2 nu... Ja, we hadden dus Bert en Ernie, die hebben we dan uh, na de voice-list ongeveer te gast, maar dat hebben we al uh, doorgenomen. En we gaan dan met Bert en Ernie natuurlijk ook de reality-check ja. doen. Dat want lijkt me nu al leuk, weet hoe je. Hoe gewoon zijn ze gebleven? Hebben zij een chauffeur die hun boodschappen doen daar in Sesomstraat? Nou, volgens mij niet, want ik kan me nog een, uh, een episode uit hun leven herinneren... waarin uh, Bert witbrood had gekocht en Ernie een pot pindakaas. Oh ja. Ja, en dan moesten ze uiteindelijk dan samen delen... zodat ze allebei een boeit met pindakaas hadden. <lacht> maar uh, ik denk dat ze die nog wel samen <lacht> <lacht> kopen. Dat wordt wel lachen, ja. <lacht> er, er, kost postje, ja. ja. <lacht> er, wat kost een één dag Wat kost een trots bananen? Ik een kijk. Ik wil er eentje op mijn horen. Nou, dat, da, dat soort dingen. Ja. Uh, we hebben verder ook nog uh, uiteraard uh, DJ Sandstorm. Die oh, heeft een, uh, een hele ja. fijne mix ons gemaakt... die we straks twee platen over negen gaan uitzenden. En we hebben ook nog het, het ringtone-spel. Met uh, wederom kans, denk ik, op... Uh... Fantastische prijzen. Ja, nou, inderdaad, zeg. Ik heb uh, mijn cd weer bij me. De 3-dubbel-arbeidsvitamine-cd, ja, ja, ik heb een pallet binnengekregen, dus laat ik er een paar weggeven. Sympathiek, want het is me... Nou, je zit er tot je elleboog in nu, Hoe prettig is dat allemaal. Als ik zo'n horloge er nog krijg, vind ik alles best. En aan het einde van de show gaan we ook nog wat Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. T-shirt weggeven. Oh ja, dat is waar. Maar zullen we eerst even gaan uh, wildprikken. Even uh, tijd voor... De wildprik! Gezellig. Met de radio, goedenavond. Ahoy. Met wie? Met, met Frans. Frans! Hey. Hoe is het, jongen? Kijk Ja, ja. Dat, dat heeft Gerard nog het hele weekend gesproken. Uh, wat zeg je? Ik heb jou, jouw naam heb ik de hele, het hele weekend gesproken. Ja, dat kan, ja. Ik praat niet zo heel goed Frans. Nee, le vin blanc du jambon, le baguette du jambon, hè. Ah, ja, je n'est pas les prêtre du français. Nou, dat, ik dat, dat, dat doe je toch best beter dan ik. Want het grappige was: de eerste keer dat ik in een Franse bakker stond. Uh, je wil niet weten hoe ik een... Uh, een, een uh, je suis une pen du stok zie hoeveel plek. Weet je wat dat betekent? Ik ben een, uh, een, een brood de stok, Nee, uh, Ja, maar doen. een stok, ja. Dat is het helemaal niet. Maar er klopt geen reet van. Maar het was wel weer erg lachen. Ik ben nog nooit zo uitgelachen in een uh, winkel. Ja, het is eerlijk toelachen, hè? Ja, nou ja, dat denk ik niet, hoor. Dat is het niet. Hé, uh. hey, wat ga je doen dit weekend? Pomp en zuipers. Wat pompen, zei, en pompen en zuipen? en <laughs> zuipen? Ja, normaal is het een keuze, maar je kunt natuurlijk ook voor allebei gaan. Precies, en Michiel weet al wat ik bedoel denk ik. Ja, ja hoor, ja, heerlijk. Ja, ja. En uh, heb je al uh, iets op het oog, zowel voor het zuipen als het pompen? <laughs> nou, ik denk met uh, vriendinnen zoals gewoonlijk. Wat zuipen? En pompen. Ja, pompen. En pompen. En pompen. <laughs> pompe. hey, uh, ik neem aan dat je wel een gewone fiets hebt uh, met gewoon ventiel. Nee, ik heb geen fiets. Je hebt geen fiets? Nee, ik okay. heb een, uh, een auto. Nou ja, dat kan ook een beetje leeg zijn. Er moet meer lucht in de banden, dus dat wordt een weekendje pompen. Even de bandenspanning dus testen, hè? Heel goed. O, of blazen. Nou, Frans, ik wens je fantastisch... Ja, blazen oh. doe je weer na het zuipen. <laughs> nou, we dat af, nee. Ja, dat gaat helemaal over. Dus, uh, ik ga gewoon weer verder. Dankjewel, Frans. Dag, Frans. Ongevraag. Rare man. Nou goed, uh, we gaan even uh, volgende in het kader van de wildprik. Hallo. Hallo. Met wie... Met Lieselot. Lieselot! Ben je ook zo zenuwachtig voor straks? Weet je, weet je, wil je een Sinterklaasliedje opdraaien? En ik wil een Bert en Ernie pop. Een Bert en Ernie pop? En, Bert en, Ernie pop. Nou, en met, een Sinterklaasliedje. Nou, en nou, een Sinterklaas. Nou, nou, nou een Sinterklaasliedje kunnen we wel even regelen. Ja, welke wil je? Maar, ja. Request! Welke? Kapoentje. Uh, Spanje. Sigrins Spanje. komt de stoomboot uit. Ja, dat is de subtitel. En hier komt de stoomboot, Tira. Liesel, hoe oud ben je? Lieselot. Lieselot. Hallo? Vier. Vier! Vier. Oh, oh, spannend hoor. Nou, nou, ben je wel een beetje he? zoet geweest dit jaar? We houden het erop, hè? Ja, ja, vind ik wel. Hier de stoomboot Even mee zingen, Lieselot, hè? Het brengt ons zin. Ik vind het ik zie niks. Nou, dit is toch wel... Fantastisch, fantastisch. Fantastisch, lot zeg. Nou, ik vind dat je een, een, een, een pop krijgt. Ja hoor. Ja. Wil je Bert of Ernie? Um, Bert? Bert? Bert? bed komt eraan. Blijf je verhangen en dan gaan we het adres van je papa noteren. Of je mama, wat jij wil. Of jouw adres. Ja! Veel plezier, hè? Dag! Dag, Liesbeth. Dag! Wat lief, hè? Het is lief. Ik begin helemaal te lekker. Hé, die vadergevoelens komen weer boven, weet je? Nou, daar heb ik dan wat minder last van. Ik zit er anderhalf jaar aan al. Het gaat heel goed. Ja, en als je dit hoort, dan word je ook een week van binnen. word er een week van... Ik smelt. Ja, toch wel, hè? Ja. Dat het einde van de week in zicht is nu? Ja, bier hier en zo, weet je... Ineens is het omgetoverd tot chocolademelk. Even weer wat rock'n'roll dan. Even weer rock'n'roll. Hallo! Lijntje 3? Bier! Ja, lijntje 3, met paaltje Pils! Ik heb geen idee wat ik moet schreeuwen nu. Ik ook niet. Oh, paaltje Pils. PAAAAAAL! Ja, dia! Hoe is het? Ja! Moet ik niet klagen, hoor. Hebben we het weekend al in je geluid? Want ik hoor het maar telkens niet tussen 4 en 6. Voor mij moet u het over gaan nemen. Nou, ik weet niet of je het gemerkt hebt, maar dan straks hoor je zoiets als. Ah, ja. Ah, ja. Nou, dat. En, en dat was het weekend in luid gevoel. Nou, ja, ik zei, nou, dat klinkt niet als dinsdagavond vind nee, ja. ik. <laughs> de maandagochtend misschien, de eerste van de maand. Maar ja. Maar. Ja, dat voelt dat allemaal ook weer, denk ik. We gaan nog wat leuks doen dit weekend, Paul. Ja. ja, ik ben op naar Groningen. Groningen? Ik, uh, nou, dat klinkt ja, dus... al als niet. <laughs> nou ja, ik kom zelf uit Stompwijk, dat ligt weer in Zuid-Holland. Stompie, Stompie, Stompwijk? Stompwijk, ja. Ja, je zult niet geloven maar het is echt zo. Ongelooflijk, hè. En dan gaan we even naar Groningen. Ja, want daar gebeurt, pompen, in Stompwijk gebeurt natuurlijk helemaal niks. Oh, je gaat pompen in Groningen. Wat is dat? Is dat een nieuw orage, dat pompen? Of niet? Nou, dat gebeurt al een paar eeuwen, hoor, schat. Ja, maar dan, nee, nee, maar dat, morgen... dat is het uit de beroep van, uh, van de Dat zei Sinterklaas uh, ja, nog. Ja, ik, zie morgen, ik zie morgen namelijk heel, uh, met mijn hele straat... ...op een fietspomp. fietspompen. Ja. En je, uh, de die <laughs> dat de niet Dat die stoomboot toch water aan het maken is... Pieten pompen. En dan al die pieten met de uh, druk in de weer. We begrijpen het verkeerd, hè? Ja. Ik denk dat... Wapen, pompen. Maar nou. Paul, jongen, ik vond het een hoogtepuntje aan de lijn gehad te hebben. Hé, hey, maar daar heb ik eindelijk een keer aan de lijn. Want ik heb jou voor uh, honderden euro's een sms gestuurd. Oh, ben jij diegene die ik ook in de geer? Ja, is heel goed. Dat ben ik. <laughs> wat, wat wil je dan van me? Ja, ik, ik uh, vraag ieder uur uh, plaatjes aan, maar je belt me nooit terug, dus ja, dan doen we het maar zo, hè. Nou, roep vast even, want dan zetten we je gewoon op de grote lijst. Precies. Nee, uh, what's that coming over the sea? Is dit een stoomboot? Dat vind oh, ik echt een goed start. Ja, ja, stellen. ja, de sint o is dat. De ja, sint o Ja, dan, uh, dan met de Michiel als achtergrond hoor, Dat is echt goed. Oh, dat is goed. Nee, die, kon, die gaan we misschien straks rijden. onder het motto, -okay", ik zou kijken of die voor je kan ja. doen, komt hij op die lijst te staan. Ah, je... oké. Okay. Dag. Hey, ik, ik wens jullie een prettig weekend. Ja, jij ook ze in Groningen, hè? Ew. Het altijd pompen in de Groningen. Ik wens aan Groningen veel sterkte met uh, de komst van Paul. Zullen we er nog één doen? Ach, waarom ook niet? van. De wildplik! Hallo? Met Erik. Erik! Hey, met Erik. Hey. Ja. Hey. Als, ik, als ik nou een Sinterklaasliedje ga zingen, krijg ik dan die mooie 3 dubbel CD-box... Nou, daar moet je wel wat voor doen hoor straks. Dat niet La nu. Ja, ben je ja, er maar, niet een beetje te a, oud voor? A, a, a, dan zing ik sowieso het liedje en dan mag je dan oordelen of ik hem krijg. Oh, oh oké, okay. okay, dat is okay, goed. Ja, ja, dat is goed. Dan gaan we er dan. We gaan er niet bevooroordeeld in. Dat ja? geven we een uh, eerie toe. Oh, Precies. kom maar eens kijken wie daar aan de dakgoot hangt. Hé, hey, wie komt me redden? Help mij uit de brand. Dit is van een en ik, viel er af. ik hang hier al uren. Ik luik van me af. Doe bult de politie. Ik hou het niet meer. Nog eventjes en ik stort nu. Oh, kom maar eens kijken. Wie daar naar beneden gaat. Pijntje Sinterklaas. En, en daar gaat, gaat ook zijn ook paard. Hop, hop, hop, hop. hop. Ja, dankjewel! Oh, u Ik vind Ligt het. We, dat Ik vind dat we een CD voor jou krijgen nu. Uh, drie Oei. zelfs. Ik, ik uh, wil van jou een driedubbel CD. Dit kan niet. En drie dubbel is. Ik geef hem niet bij me, maar welke wil je hebben dan? Nou, maakt niet uit. De, enige, de eerste de beste drie dubbel cd die je vindt, die is voor ons nu. Rij een en, tankstation binnen, haal een drie dubbel cd en stuur hem op. In godsnaam. Ja, maar ik, ik, ik pak het thuis alleen. Maar hoe komt je dan met jullie? Nou, uh, gewoon. Uh, postzegel erop. en Deze kant op. Gerard okay. in Hilversum. Ja, dat nou, dat ja. doet ik meestal wel. Komt dat al Gerard in Hilversum. Nou, ik zal er eentje opsturen dan. Ja, nou graag. En, en ik krijg niks. Nee. Nou, ah. uh, jawel, jawel, jawel. De oh. groeten. Over naar in Den Haag, Helene de geest zit daar. heleen. Ja, hallo. Giedert. Hallo, is het nog steeds zo druk? Nou, niet meer zo druk, maar er staan toch nog wel vier files. Dus het is toch wel de moeite waard nog. Okay. Vooral een lange file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Daar staat nog 7 kilometer tussen Diemen-Noord en Knoop en Muidenberg. De A2 dan van Utrecht naar Den Bosch. Daar kom je in 3 kilometer file bij Beest. En verderop bij de Alfred Hedel ook nog eens 2 kilometer. En ook een korte file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Daar staat 2 kilometer bij Rijndijk. Verder nog nieuws van de spoorwegen. Want tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam hebben treinreizigers een half uur vertraging. Door een wisselstoring rijden er minder treinen. Oké, Helene, dankjewel. Oké. Dan kan <kulling> ik ineens laag. Ja, wat is dat, joh? <hulling> Sorry. Zij is ineens uh, in een vrijdagavond-vibe. Uh, ja, ik niks van. Hallo. Nou, uh, dag, Helene. Dag. Ja. Nou, die is al uh, gillend weggerend. Nou, zometeen. Uh, the Voice Lift. Uh, oh, man, dat wordt zo spannend. Oh. Is weekend, oh. hart, Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time, the green light flashes, the flags go up, churning and burning, they yearn for the cup, they deftly maneuver and muscle for rank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 No flashbulb, no line He's haunted by something he cannot define. Bowel shaking, earthquakes of doubt and remorse assail him, impale him with monster truck force. In his mind, he's still driving, still making the grade. She's hoping in time that her memories will fade. Cause he's racing and pacing and plotting the course. He's fighting and fighting and riding on his horse. The sun has gone down and the moon has come up. And long ago, somebody left with the cup. But he's striving and driving and hugging the turns. Thinking of someone for whom he still burns En daarvoor een stukje cake op de vroege avond. is prettig, hè? Lekker bij die koffie. Mm. And she is going the distance. En, en dan nu... The Voice Lift! Ja! ja! Een nieuwe aflevering van The Voice Lift. Oh, heerlijk. Ik kan niet wachten. Ik zal, nou. Echt? Nee, ik vind het zo... Ik, ik moet altijd heel erg lachen om een stem die te hoog of te snel is afgespeeld. Dan ja, kan het je me echt is... wegdragen. Het is echt ja. zo kinderachtig. Doelen, maar dit is een uh, moeilijke opgave, zeg ik vast bij dit keer. Ja. Want er uh, vallen tijdelijkheid mensen die denken, wat is dat toch? Uh... The Voice Lift! Nou, we hebben dus een stem van een bekende Nederlander gepakt. Die hebben wij door de machine heen gehaald. En er komt een heel raar stemgeluid uit. Onherkenbaar aan jou de taak om uit te vinden wie het is. Nou, dat is in grote lijnen wel het verhaal, ja. ja en dan win je een... Uh, wat win je? Nou, we hebben uh, Bert en Ernie poppen. Bert en Ernie poppen. Nou, echte. Gewoon echte. En dat is natuurlijk niet alleen leuk voor Sinterklaas of Kerst, maar ook vooral voor jezelf. Precies. <lacht> Laten hey, we maar eerlijk je zijn. Je, neerzet, je krijgt er een vrolijk gevoel van. Daarom. Nou, hier komt de stem. Ik kan helemaal niet naar de overkant kijken want ik ben blind. Ja. Ik, ik doe er nog even. Ja, een, doe even een hoor, andere dus, variant. Kom naar de overkant Het is niet Stevie Wonder. Gaat het over de roestige pijl sneller verder kijken? Dat vraag niet, ik mij dan af. Oh ja, dat zegt hij. Verder. Zou ik zou nog één één variant doen? Ja, nog even eentje. Okay. Ja naar de overkant kijken Nou, wie is dit? Als je het weet, bel ons dan even op. 0909 1336. Ik herhaal! 0909 1336. En anders kun je ook een vak sturen. En anders, als je er toch bezig bent, sms eventjes. 3333. Of een postduif. Kan ook. Lichtsignalen wat jij wil. Mediapark, hè, heel je. Laat kijken of iemand dat weet. Hallo. Hallo. Hallo. Met wie? Met Roy. Roy! Hoi. Hoi, Roy. Denk Hoi. jij, Roy, te weten wie dit is? Hoi, ik dacht Vincent, Bijlo optie zie blinde, cabaretier. Oh ja, natuurlijk. Ja. Dat is goed dat je erop komt, want zoveel blinde mensen... Zo, zo, dat zie mensen ik zijn niet in de net. laatste tijd. <laughs> ik zou er ook blind voor zijn gegaan, maar het is niet Precies. goed. Nee, ik zag is hem, nee, hij zag het zelf ook niet aankomen, helaas. Het is niet goed. Als er <laughs> ook nog een <laughs> iemand Danny gaat gokken, dan kunnen we ook lachen natuurlijk. Niet <laughs> blinde. Nou goed, maar toch leuk dat je, je belde, jongen. Oké, okay, dag, dag Roy. avond. Was het vroeger hier merk Royco? bestaat niet meer. Hè? Wat is het ook alweer? Ja, dat was iets van soepen en zo. Oh ja. Ja, dat is veranderd hoor. Ja. Dat is niet meer zo. dat is een reden. Ja, Hallo, is met radio. Watje! Ja, dan hoeven wij het niet meer te doen. Nee. Zeg hem maar dan. Ik denk dat het een blinde vink is. <laughs> nee, de vroege vogelquiz is weer een ander programma. Ja, morgen ja, morgen ja dat is dansen. de ijsvogel! Nee, Dag. Dag. Nou goed, we, we pakken gewoon even wat andere leden nog, want uh, misschien ben je het wel weten. Hallo? Hallo, wat? Andrie. Andrie! Hoi. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Wat denk jij? Hé, dank Danny Bent. Danny Blind, nou, je kon er ook op wachten, hè? <laughs> Zou mij <laughs> willen zeggen, wat een blind leggen. Wat een blind leggen, ja, dat is waar, ja. Nee, dat is niet goed. Ja, Jammer, hè? Ja, ik wel. Maar toch bedankt, hè? Tot, do. Dag! Doei. Dag. We gaan even verder, hè. we moeten er toch... Uh... Nee, we moeten er vanaf natuurlijk. We moeten er vanaf. Zal ik hem nog één keer laten horen? Doe eens even. Oh, ja. ik, ik kan helemaal nou niet naar de overkant kijken, het, want ik ben een niet. Mm. Nou, eens even kijken of iemand hier... Want, hallo? Hey, met Edwin. Edwin! Edwin! Mensen. Hei, mannen, alles wel? Ja. Uitstekend. Uitstekend, dat is weekend. <lacht> en met jou? Nou, goed. Oh, mooi. Wat denk hey, jij? Ik denk, ik denk dat Kelly is. Kelly, Kelly? Ja. Ik zag Kelly gesternacht... Toen ik even aan het seppen was, voordat Sirius TV begon... in ja. um, webcamsex.nl of zo. Een, ah, nee. een, ja, echt, ze zag het naakt in een bad. Ah, nee. Een commercial voor een 06-lijn. En jij kijkt ernaar Ik wou het zeggen. Ik, ik, ik, ik, ik dacht echt van, dit ga je niet menen. Maar het is echt waar. Ja, je wilde het langs hebben, maar dat ging niet. Hè? Nee, dat, dat was, was echt geen Wat on, on, Wist jij trouwens, Gerard? Nee. Um, mijn, mijn auto die ik heb gekocht, hè? Ja. Weet He? je van wie die is geweest? Nee. De zus van Kelly. Wat? Echt waar? Ah. Echt? Ja, ik heb de achterbank uh, besnuffeld. Besnuffeld ook. God. Ja. <laughs> Echt waar, waarschijnlijk heeft Kelly gewoon op mijn bijna de stoel wel eens gezeten. Nou, ik wil het niet weten, maar het is hey, niet hè? He? Nee, goed. het is niet Kelly. Echt hey, godverdaddy. Jammer, hè? Ja. Maar toch leuk dat je belde. Hey, succes man, hè. Ja, en bedankt voor dat we het nu op onze nestvlies hebben, ja, ook shit, vooral. nu zie ik Kelly in een badkuip voor me. <laughs> Niemand. Nou, Lekker nog, bellen. Nog één, oh. uh, lentje. Ja, doe even. hallo. Gewoon hint geven. Hallo? Met wie? Met Wouter. Wouter! Hey! Vertel het eens. wat denk jij? Ik denk Ruben Nicolai van de lama's. Ruben Nicolai, hoe kom je daar dan bij? Nou ja, het klonk wel een beetje grappig en ik vind de lama's nog wel grappig. Ik zou nee. beiden willen zeggen, Wouter, dat kan altijd fouten. Maar ja. zullen wij eens even luisteren naar de stem zoals hij eigenlijk hoort te klinken? Ik Graag. Ik kan helemaal niet naar de overkant kijken door een verrekijker, want ik ben blind. Eh... Uh, het is goed! Ja! Yeah! Yeah! Oh, Wouter! Wouter! Wouter! Wouter, hey. Wouter. Wat, uh, wat goed zeg! Oh, man, wat, wat knap ook! Ja, goed hè? We dachten nog wel... Uh... Wat een blindlegger! Maar uh, je bent gewoon helemaal goed. Ja, bedankt. Dat betekent dat jij een setje Bert en Annie poppen thuis krijgt. Oh. Ja, te gek! En zullen we gewoon mijn cd erbij doen? Ja, hè, ja toch? Je, je krijgt uh, mijn 3 cd arbeidsintermine 60 jaar er ook bij. Oh, helemaal te gek! Gaaf hè? Ah, echt wel. Mag ik even één ding vragen Wouter? Natuurlijk. Hoe wist je dit nou? Want ik vond hem best pittig. Nou ja, gewoon goed luisteren. De eerste keer twijfelde ik nog. Ja. Maar toen hij hem daarna langzaam afspeelde, toen wist ik het zeker. Ja, toen wist je okay. en het zeker. Echt is toch een stemgeluid? Knap man. Vooral de intonatie van zijn stem. Knap Wauw, Echt knap. Kijk, ik zat te denken misschien dat iemand die aflevering van de Lama's heeft gezien. Want dat was van een paar weken geleden. Die had nog ergens op een, op een harde schijf lacht hier. Maar, ja, eh, nou ja, het is ja. gewoon toeval denk ik. Nou, nou top man. Je, krijgt, je, je, je wordt rijkelijk beloond. Oh, nou, perfect. En in Frankrijk zeggen ze dan muts. muts. Huh? Ja, dat klopt. Ja. Muts, muts. Chapeau, chapeau. Oh, chapeau. <laughs> nou, <God. laughs> Oké, okay, dan fijn weekend hè. Zelfde. Ik weet niet hoe met jou zit maar. Ik ruik eh. Ik ruik, uh... Ik ruik uh... die denna de dan. Die oh! Ja, dit past erbij. Ik vind dit goed. De nieuwe koep. Come with me! Of het of ja, lekker gaat. belangrijk zeg. Ja, maar kom nou, je had beloofd Of Elf weekend dat jankwijf... Wie? Ik! Nee, die Chantal ja. van ik blij dat ik werk in het weekend. Nou, 3FM. maak werk. Weekend! Van je weekend. Het Huis van de Heer. Van de, de Heer. 4 op 3. Met Twin Diergaarden. Sowieso. En die Zoe. De meegaat op 50. Kort en klein. Oh en nee, Klein. Details. 3FM.nl Gerard en Michiel. 3.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 in America all my life panic in America Oh oh oh oh there's trouble in America Oh oh oh there's oh. panic in America oh, oh oh oh yesterday was easy as I got the news When you get it straight to stand up, you just can't lose. Maar uh, ze zijn binnen. Het is echt wel Het is niet te geloven. Pat and early. ik Vind het zo leuk? Ik ben zo zenuwachtig. Ik ook. Ik zo zenuwachtig. <laughs> het is toch je helden, weet je. Ik nou, doe Ben in mijn broek. Dit was Line van Dalek. Laten we professioneel blijven. Oh ja. en Met uh, America. Amerikanen. voor voor uh, koop. Met een leuke single is dat toch? Zo oh, Door de december gevoelens. Come to me, zo het. En tot zover dan het eerst uur extra weekend. Maar niet getreurd, of eigenlijk wel, want er komen er nog twee. Nee. <laughs> en zometeen na acht uur gaan we praten met Bert en Ernie. Als je vragen hebt, dan uh, kun je ze sms'en naar 3333. Ja, vragen van Bert en Ernie zijn heerlijk welkom. En ik ben echt een beetje zenuwachtig. Ja, ik ben echt heel zenuwachtig, want het, is, het zijn toch Bert en Ernie. Oh, nou, de... tot die tijd dan een spannend, spannend muziekje. muziekje.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 Een snelle en grondige analyse van uw financiële situatie. Alsof je geld een onderhoudsbeurt krijgt. Kijk op abnamro.nl slash wintercheck. Meer mogelijk maken. ABN AMRO. Het Groot Dictee der Nederlandse taal is pas één keer foutloos gemaakt. Door een Vlaming. Dat laten we toch niet op ons zitten? Koop deze zaterdag de Volkskrant en doe mee aan de voorronde van het Groot Dictee. Dan bent u dit jaar misschien de eerste Nederlander met nul fouten. De voorronde van het Groot Dictee. Deze zaterdag in de Volkskrant. Voor een ABN AMRO wintercheck op uw geld... kunt u zaterdag 18 november terecht in Leiden of Utrecht. Kijk voor meer informatie op abnamro.nl slash wintercheck. Er zijn in Nederland 1,5 miljoen mensen... die moeite hebben met lezen en schrijven.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 Dat begint bij een zorgverzekering die dit garandeert. Word lid van de Diabetesvereniging Nederland, ontvang alle informatie over zorgverzekeringen en diabetes en maak gebruik van onze gunstige collectieve contracten. Surf nu naar dvn.nl. Dvn voor een goed gekozen zorgverzekering. Vernieuwde site, zelfde allure. Kijk nu op.